And you're about to hear the best two hours of Radio My Planet. Het is nu twee uur. Twee uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Tandenslag oh, met de regier van Disco. Nou, nou is dat nog alleen, meestje. Ja, he. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag Bij heldere hemel Met Rogier van Diesveld Radio 501 Zo, nou Daar ga ik je zeven van zitten Nou, nou Gaat u weer van die leuke grappen maken? Ja Dit... Radio 5. Live, radio 5. 501 Dit is Donderslag op donderdag bij hemel. Het is vandaag 31 oktober 2013. En dit is aflevering 185 van Donderslag. Sister! zuster, hij doet het weer! Het is weer zover, weer een week voorbij. Hartelijk welkom. Dit is weer een goed nieuwe Donderslag. En uh, ook deze laatste dag van oktober ben ik bij jullie van thee tot bier. Laten we eens kijken wat we vandaag hebben in deze laatste donderslag van oktober. Uh, natuurlijk heb ik vlak voor bier een concertagenda en een nieuwe muziekvers van de platenpers. En vandaag ook weer traditiegetrouw de nieuwe donderdisc en die komt in de tweede uur van donderslag langs. Om ongeveer tien over twee ga ik bellen met Rob Kaar en hij komt dan weer aan de telefoon. En dan geeft hij wat hints en tips over zijn fabuleuze platenkeuze en die hoor je dan straks om half bier in de tweede uur van donderslag. En ook Theo Fried, zonder Theo kunnen we niet en hij is er met een nieuwe Blabla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt met een slagbam te worden tegengehouden als hij heel stout een DVD gaat bekijken terwijl hij zonder te betalen wegrijdt naar tanken. Het is een gerucht, hè? hoe het precies allemaal in elkaar steekt, dat hoor je straks om half drie hoop ik. Want dan gaat Theo het volgens mij allemaal uitgebreid vertellen. Je kunt me e-mailen, stuur je e-mail naar rogeer.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com Op Facebook ben ik te vinden onder de naam rvd501 en op Twitter met dezelfde naam rvd501. Zo, en er is nu tijd voor de eerste plaats van donderslag en dat is de donderdisk van vorige week. En die heet Jerme Tire van Metro Gyms.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 Je sais, c'est ça parfois je sens mon cœur qui C'est triste à dire mais plus rien m'attriste. Laisse-moi partir moi d'ici Pour Si c'est comme ça, va la Je sais que ça fait qu'on est pour mais Ne réfléchis plus, meugis, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir, stop. Ne réfléchis plus, guise stop. Ne réfléchis plus, vas Je me tire, je ne de me demande pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. Si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 Dat was de donderdisc van vorige week. En, uh, een mooi donderdisc, vind ik zelf. Eigenlijk een rapper die uh, begint te zingen en uh, toch een hele mooie compositie op de plaat heeft gezet. Dit is natuurlijk van vervlogen tijden, een nummer van Bob Dylan. Nu vertolkt door Jimmy Hendrix. Het nummer heet natuurlijk All Along the Watchtower.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 Luisteraars, het is weer tijd om Rob Ricard aan de telefoon te vragen. Want we willen natuurlijk weten wat de platenhuis is vandaag. En dat doet hij altijd eventjes met het lichten van een tipje van de sluier. Goedemiddag, eh, Rob. Goedemiddag. Ik kreeg net een kleine burp, sorry. Pardon? Ik kreeg een kleine burp, sorry. <laughs> Oké, okay, nou ja, ik vind het niet erg. Maar... Nee, ja, de luisteraars misschien wel. Ja, slaan alle mee, is weer in het groot. Ja. Oké, okay, zeg het maar. Nou, ik bel je voor de fabuleuze platenkeuze. Een van die de sluier. Die is uh, afgerond. Die heb ik uh, opgeschreven en uh, ingestudeerd. Oké. Okay. Dus uh, heb jij een tip of een hint voor de luisteraars? Ja. Want die willen je wil weer gaan zoeken vanmiddag. Ik zal een uh, sortiment van cryptische omschrijving geven. Oh, wacht even hoor. Dat ga ik even meeschrijven hoor. Ja, ga je gang. Komt ie. Het is nogal uh, uh, vervelend in Duitsland. Of er is... Weinig te doen in Duitsland. Uh, het is nogal vervelend in Duitsland. Of? Ja, in de termen van langweilig, hè? Dus er is veel verveling. Weinig te doen. Er is weinig te doen, je boel. Ja, ja. Veel, het is een do veel verveling in Duitsland. Oké, okay. een dode nou, boel. In de Republiek Duitsland. Duitsland. Ook nog Republiek Duitsland. Dat is uh. een Republiek, ja. Ja, nee, maar dat moet er echt helemaal bij. Het is een dode boel in de Republiek Duitsland. Oké. Okay. Nou, dat is het wel, hè? Nou, ik er raak ervan uit dat het uh, Duits is. Dit is toch wel het, ja, dit is toch het moment om een tip te geven? Ja. Mooi. Nee, maar ik, hè? Ja, oh. dit was de tip. Ja, nee, maar ik, uh, ik vroeg eventjes, is het dan Duits of is het... Uh... Ja, dat uh, ga je zelf, maar uh, ik vind erin, ja, als ik nog meer zeg, wordt de lol eraf gehaald. Er is een duur in Duitsland. <laughs> ja, of, het uh, uh, uh, is, het uh, is, nou ja, laten we dan maar, uh, oké, okay. um, <lacht> dus daar moet ik, mee. <lacht> ik vind het een rare omschrijving, niet hoor. Ja, cryptisch is altijd raar. Ja, oh, ja, dat, dat wist ik niet. Ik zei, ik geef, een, ik geef op dit moment, geef ik een cryptische omschrijving. Het is een dode boel in de Republiek Duitsland. Ja, dat weet ik, maar dat het altijd raar is, dat weet ik dus niet. Nou, niet raar, maar wel cryptisch. Oh, Oké. Okay. Nou ja, ik ben niet zo van de crypto filische kant, maar. Uh... Die zijn in de volkskant, ja, en op zaterdag, hè? Wat zeg je allemaal? Die nooit de crypto's uit de volkskant. Ik doe de crypto's uh, niet. Nee, heb ik geen tijd voor. Oh. Ik doe uh, op, op zaterdag doe ik altijd lounge tijd en heb ik helemaal geen tijd om. Oeh uh... oh, ja, dat is ook zo. Oh, ja. ja. In dus, je loungebroek broek, in je lounge stoel, in je lounge in je... Ja, maar lounge pakken. Het is helemaal hip, dat lounge. Ik kom het overal tegen. Ja. Zelfs bij de maker is een hele lounge afdeling. Ja. En het is geen clownspak, hè? Het is een lounge Ja, ja, ja, ja. Ja, nee. Even voor ja. de duidelijkheid. Hé, hey, moet je luisteren. Ik ga een plaatje draaien voor je. Oh, leuk. Uh, Afgelopen weekend is Lou Reed overleden. Uh, ja. 71-jarige leeftijd. Die, die had in mei van dit jaar heeft hij een, een, een levertransplantatie gehad. Mag je raden waarom dat nou weer komt? Ja, nou is het in ieder geval niet gelukt ook. En, uh, nou, in eerste instantie wel, maar uh, er waren toch op een gegeven moment nu complicaties, waardoor het uh, toch misging. Ja. En dat uh, heeft hij niet overleefd. Hij is 71 jaar geworden. En hij heeft natuurlijk één hele grote hit, en die ken jij natuurlijk ook. En die ga ik nu draaien, en dat is Walk on the Wild Side. Ik spreek je straks weer. 5-0-1 Holly came from Miami F.L.A.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 De bekendste en de grootste heet van Lou Reed. En natuurlijk nog veel meer mooie muziek gemaakt. We gaan naar Daniel Loews luisteren. En die zingt Wat niet kan is nog nooit gebeurd. Dat lijkt me wel een, een zinvolle opmerking. Probeer het te vergeten Een aparte vrouw Maar daar wil niet best lukken Het leuk uit u te klauwen had het wel deur, hoe deur als ik zaad? Ik zie, ik kan er niet ik zie, joh, het niet vergeten. En hij zie je waar ik absoluut goed aan Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Toen ging ik verder. Geen tijd meer voor sneeuwwark Toen wal ik van slap en muur Terug naar sterk. Ik keek achter me Naar wat wel goed was gewoon. En schreef mij op de muren Zodat ik het elke dag zag staan en Wat niet kan is er nooit gebeurd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 Low van zijn laatste album Iricana En uh, nu uh, Lisa Lois Met de laatste hit en die heet Crazy ...van een tijd terug alweer... Uh, ...Dope on Plastic heet dit nummer... Uh, ...tussen onder is geweest... ...en het heet Trevor Lisa... Profile, get them on. I'm regular, ain't no competitor, so spectacular. Yeah. Plus, etc. Who knew better the flow? Be fantastic, tougher than leather and grow to gigantic. My Sanskrit, put it in the mix, add to the beat. It's a DJ fixin' song Ain't nothing better than a song that gets the place going. It's a musical bomb explosion. Real high power, turn it up loud, funk by the hour, sweet plus sour, soul by the bam. Don't want plastic, people give. Down more, call rhyme, ball, hit, hit, pop, punk, oh. Take your plastic. what's the charge time? Take what's the time? Huh? Yeah. Huh? yeah, check it out now. Take more plastic. what's What I need when I'm off in the mix Lost in the kicks, y'all so equipped Hard to resist, all in the bliss When you following this, beats in the rhymes Like an arm and the wrist, connect to the vibe And the song get a lift, so hold this Like the ear to the speaker, bomb in the break And the beat is a heater, Stick to the crate, Find a gym in the meter, push to the red vibe to the sound, D boys Circle up, gather around, so long Wax that good And they kick like the butt of the pound and the clock bring you back to the house party. The shine I'm out of on tonight's marquee. No room for the fight, get right, get free. free. the gods is watching. Break down, weight dog is awesome. Don't be late now, lose your caution. Don't on plastic, call it the vitamin. Form words, ions, biases. Higher than the lion's den. On a super fresh supply and higher than. Ground level, move with the bass and treble. Concrete street sound, rhythm and rumble. Cease and Live Lava, fire, louder. Minute, off in a minute. It's authentic, all with the flow. Off on the floor and it's ready, set, go. And go hard, the groove gotta have it. Good music, don't your want plastic. Take plastic. plastic. That's right. That's right. Come cool. on. What's your time? Come on. Take your plastic. What's the time? <laughs> plastic. check it out now. What's your time? Take your plastic. Nu op Radio 501. Blablabla.nl -bla bla -bla bla -bla van Theo Periet. Bla Blablabla.nl 31 oktober 2013. Super stom. Ik vind het echt heel erg stom. Omdat ik altijd eerlijk betaal voor mijn dvd's, moet ik eerst minstens 5 minuten naar een stom filmpje kijken. waarin wordt uitgelegd dat het kopiëren van dvd's heel erg stout is met stuwende muziek, flitsende beelden... gebiedende voice-over... bij de bakkerijatje, dat ook geen brood... piraten reizen, misdrijf... tada, tada, tada... en dan nog een paar stilstaande beelden... zonder geluid, om er helemaal van te doordringen... dat ik niet mag stelen... dat was ik verdomme helemaal niet van plan... ik erger me kapot aan deze boodschappen... ik heb gewoon voor die klote dvd betaald... Naar tanken word ik toch ook niet... met een slagboom tegengehouden om te kijken... naar een filmpje over mensen die wegrijden... zonder betalen... Bij de bijenkorf, dan gaan de poortjes toch ook niet piepen, als ik heb afgerekend. En weet je wat nog erger is? Op illegale gale kopie komt die hele boodschap niet voor, dus ik word dubbel gestraft. Ik vind het super stom. Dit was Theo Veriet. Meer informatie, blablablog.nl Radio 501 501 The heartbeat was internet radio Ja, en dan wordt het nu tijd om uh, Passenger weer eens te laten horen. Het uh, laatste hitje van hem, dat is uh, van uh, dit jaar en uh, dat heet The Wrong Direction. When I was a kid, the things I did were hidden onto the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet say save the oldie again.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 I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction.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 van zijn laatste cd zolang je bij me bent de cd heeft 12 uur ik wil nu alleen dat de zon schijnt het licht wat de wereld over niets aan de hand lijkt maar alles draait om. ik weet niet waarom, zij zoeken naar waarom Bijna. You mm -hmm. Is natuurlijk langer Frans, beloofd is beloofd. Ik ben maar een man van vlees en bloed, is daar straks in de troeg. Maar mijn wekker gaat vroeg en ik hoor het je schreeuwen. Genoeg is genoeg, maar beloofd is beloofd. Schuil, dat komt wel goed. De wekker is al drinken gegaan. Het wordt een elleboog tegen mijn ribbenkast aan Opstaan lijkt de boodschap te zijn Gisternacht ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn Verkeerde of verkeerde lijf Zo van, wie is dat kind en wat mot dat bij? Kop bij, koffie klinkt als een topontbijt De spiegels zijn maar die strok van mij En ik ben maar een man, ik kan één ding tegelijk En zelfs dat is soms moeilijk voor mij Maar je weet dat ik ga naar de Ikea Zelfs als we twee, drie, vier keer in de week gaan Weer de lange route, een hele eind lopen ik stop van kijken, kijken, niks kopen, geloof me tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles waar ik kan beloven. Ik, ik ben maar een man, man van vlees en bloed. Ik zat straks in de kroeg, maar mijn wegje gaat vroeg en ik hoor het je schreeuwen. Genoeg is genoeg, maar beloofd is beloofd. En het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik zat straks in de kroeg, maar mijn wegje gaat vroeg en ik hoor het je schreeuwen. Genoeg is genoeg, maar beloofd is beloofd. En het komt wel goed. Ik ben een aarde met zo hostelaar. Volg me gabber Ik ben altijd op zoek naar de volgende klappen. Het leven is een bitch en dan ga je dood Ik wil een stukje van de taart Het hoeft niet eens zo groot Maar nee, dan gaat mijn laptop en dan mijn tv Allemaal kleren en... naar de naam voor het tweede keer in één week Spullen achterin als een stadsnomade Colleren, leren, weer logeren bij mijn maden Maar dit kan zo niet verder Ik vind het niet gezellig En ik kijk naar mezelf Ik ben godverdomme dertig Ik kan niet komen lullen Ik heb schoenen om te vullen Ik breek haar hart dus zij breekt mijn spullen In Potsklap zat ze vast in de en ik bedank haar door te pissen op de trap Dit is geen grap op en weer life's op Nee dit is maar het is maar beloofd ik, ik ben weer maar een man, man van en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn bekken gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen genoeg is genoeg, maar mijn loof het is beloofd maar dat kwam wel goed Ik ben weer maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn bekken gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen genoeg is genoeg, maar mijn loof het is beloofd, maar dat kwam wel goed Yeah, voor de mannen, alleen voor de mannen Ik weet dat je moe bent, dus hou je handen in je zakken. Dit is voor de vrouwen, alleen voor de vrouwen, het is wat het is Schat, je moeders maar vertrouwen. Dit is voor de ouders, alle jonge ouders Ik weet waar het is, ja die gast op je schouder En soms waar het is, maar hoe zwaar het ook is, ik beloof dat je op me kunt bouwen. Ik ben maar een man van vlees en bloed, ik zit straks in de kroeg, maar mijn bekken gaat vroeg en ik hoor het verschil, genoeg is genoeg, maar beloofd is beloofd, maar het komt wel goed. Ik ben maar een man.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 Ja, maar baby. Yeah. Dat komt wel goed. We hebben het over de blues en daar gaan we ook eventjes naartoe. We gaan naar Chico Banks. En die noemt zichzelf de Candy Licking Man, zo heet het nummer dus ook. En hij houdt ervan om kutten te likken. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar zingt hij in dit nummer over. Dat heet Candy Licking Man. Nou, dan mag jij raden wat de candy is. Luister goed naar de tekst. Dit is Chico Banks. A candy licker, yes I am. Lick some candy whenever I can. Keep on licking, that's my plan. Cause you like me too much and I like you Cause you like me too much and I like you De The Beatles, John Paul, George en Ringo. En vandaag speelden zij voor jullie You Like Me Too Much van het album Help uit 1965. En dit is dan wel de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 5 over by station. En dit is nog steeds donderslag. En dit is Joe Bonamassa. En dit nummer heet Folks Mantini. Maar zoals dat we gaan naar vier jonge jongens zeten Ze de stripes en dit nummer het blue collar jane plaat voor Je Hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur. I Know a Girl van de Galactic Lo-Fi Orchestra. En Arwin Tammega maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show Onrox. binnen een goed nieuwe plaat voor Je Hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. Onrox kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag!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 Geheel volgens de geldende richtlijnen is BAV 4 u het juiste adres om actie te ondernemen wanneer het nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bhv-4-you.nl en boek de training die bij u past. BAV 4 u als het echt om veiligheid gaat. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, daarvoor al donderdag. Van dus 1 uur tot middernacht. op Radio 501. Donderdag op Radio 501 Het is nu drie uur. drie uur Dit is de daverende donderdag op Radio 501 Dit is Radio 501 Donderslag. Hey. Donderslag Donderslag op donderdag hey, hey, hey. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. You said that you'd love me forever. Took a vow that you'd be true. That's when the lions started. Lies one and two, didn't marry for money, wanted love and nothing more, just more of your lies, lies free and four, and when your lips start moving, that's when the line begins. On. Can't believe a word you say And when your lies unravel New ones take their place You only stop when you're sleeping But you wake up lying again I pray that there will come a day When the lies will finally end And when you listen And that's when the line begins Tweede uur gestart en zoals je net inschakelt, je luistert naar donderslag aflevering 185 van 31 oktober 2013. En dat is natuurlijk vandaag. We hebben net in het eerste uur Rob gesproken over een tip van de sluier. En je hoort straks dat de platenkeuze is en dat hoor je om half bier. En straks in dit uur hoor je ook de donderdisc en ik heb voor jullie ook weer een nieuwe conceptagenda En die hoor je straks aan het einde van dit tweede uur. Blijf lekker bij tot bieruur en straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 501 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Ik zal meteen maar even het Radio 51 spoorboekje met jullie doornemen. Straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. En dan van 6 tot 8 hoor je twee uur lang Cyril Prumper met zijn reggae programma High Times... En van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd met GW Style in het programma Geluid uit de bunker. En dat hoor je dan weer van 10 uur tot middernacht. Deze informatie is ook allemaal te vinden op onze website www.radiofeitelein.nl. En dan moet je even naar het programma overzicht. Ik startte dit uh, tweede uur uh, van deze donderslag met muziek van Buddy Whittington, die samenspeelt met Dr. Who and Friends. En het nummer heet When Your Lips Start Moving. Je hoorde Buddy zingen en gitaar spelen natuurlijk. En dat is afkomstig van het nieuwe album van Dr. Who and Friends, dat deze week in Texas werd gepresenteerd. Uh, Buddy was zo vriendelijk mij een CD toe te sturen. En het album heet Hanging Out with Dr. Who: Het Texas Blues Project vol Volume 4. Uh, straks draai ik nog een track van dit album, dus blijf lekker bij. De donderdisk uh, die, uh, die er zo aankomt, uh, die moet nog even op zich laten wachten. Maar eerst prachtige muziek van Steven Nix. Dit heet Not Fade Away. Oeh, hey, die van Disveld van Maar dat ga allemaal die van die doet best wel lekkere muziek. I Daverende Donderdag De donderdisk is vandaag tot middernacht Love Me Again van John Newman De Donderdisc Rising from the crowd Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do Dit is Steven Schil, die hoorde u, was uh, I Want You So Bad. En dit was van zijn uh, nieuwste CD, die binnenkort uitkomt. Dit is de single ervan, maar ja, ik vind het niet meer zo uh, blues rock klinken. Zoals hij voor de een, een uh, klonk. En dit is John Niemeth En Do You Really Want That Woman? En dat is wel weer meer blues soul hoek. We gaan nu iets heel anders doen. We gaan naar Frankrijk, we gaan naar Zas. Oublier loulou. C'était fou du demoiselle loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci. oubliez loulou. Mais oubliez loulou, oublie la oubliez loulou. Mais <middels> oubliez loulou, la Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas bestaan je vervalent voilà. <muches> oublie oublie loulou mais oublie mais oublie loulou oublie la dent mais oublie mais oublie loulou. oublie la dent à quoi bon te faire de la pile ne fais donc pas l'imbécile je te dis mon ami c'est ma vie mais oublie loulou je me faisais un cauchemar j'en avais le cafard effroyable moment je claquais les dents et tout autour de moi je croyais entendre des voix c'est vrai jouen il me disait ceci oublie oublie loulou mais oublie mais oublie Tu ne peux pas, tu ne vois pas. <rire> si tu le veux, tu le peux. C'est un jeu, voilà. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, mais oublie, loulou, oublie-la donc. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, mais oublie, loulou, oublie-la donc. Mais en par contre, la ville j'ai trouvé une autre idée. Qui m'a Qu'il m'admine, Michel, la vie, mais oublie, oublie-la. Zijn we van alle markten thuis. We hebben allerlei soorten muziek. Zo ook deze van Malou Magahan. En het nummer heet Angelina. Angelina. Nu tijd voor de kraaien uit Den Haag. Dit nummer heet Pechvogel. Je bent een pechvogel. Je had de kraaien willen zijn. Je kijkt wel eens uit je ogen. Maar je wist wat veranderen. die vies van de borrel en de takkie Haar omhoog met een loppie en een hakkie Je kan wel zeggen oh we hebben weer een gelukkie Hij is zijn vogels uitgeslagen dus wat denkt ie? Dat het vanzelfde komt je Echt niet, dat ben geen werk nee dat is een fokke missie Dus ga niet lopen jaaknikken en niet met je hakken klikken Of je lopen inkokken en leggen te hielen likken Dus even kappen met je bla bla bla Wie zit de op van ja ja Dus al die klammen maar gezet van je eigen sturen zet die doen op het gras en ga En doe maar even lekker Dat ik een monk een, een haas vangt. Dus geef die dikke vinger maar eens aan die baas dan. Alleen een link die gewoon weet wat er te doen staat. En dat die avond nog wel even lekker doorgaat. Terwijl die prachtvogels in de De platenkeuze van Robrika. Luisteraars, het is inmiddels half bier. Ik weet niet of jullie al lekker hebben gegoogeld. Op uh, het is nogal een dode boel in Duitsland. In Republiek hallo, Duitsland. Dat was de cryptische omschrijving van Roprika in het uh, eerste uur. En uh, ik heb Roprika weer aan de telefoon. En die gaat natuurlijk nu alles, uh, ja, alles uitpluizen, uh, uit uitvlooien en uit de doeken doen. Goedemiddag wederom. Goedemiddag. Wederom, hè? Dat zeggen we altijd. Wederom. Ja. Goedemiddag, wederom zeggen we dan altijd. Ja, nou ja, ja, een dode boel in Duitsland. Uh, nou, ik, uh, ik kon er geen uh, soep van koken. Nee, ik merk het. Uh, terwijl het echt wel heel makkelijk was. Want ik zei, dit is het moment om een tip te geven. Het is een dode boel in de Republiek Duitsland. Ja, en, en dat uh, geven van die tip was ook weer een tip. Ja, want dit, dit is het moment. Dat het vertaalt zich in het Duits naar das ist der Moment. Ja. Zo heet het nummer. Das ist der Moment. Ja. En uh, de Republiek Duitsland is de titel, uh, de titel van de LP is Ballast der Republiek. Ja. En Ballast is weer een woordspeling op Ballast. En dat is het... Uh... Ja, wat is dat dan weer? Huh? Wat is dat dan weer? Dat is het parlementsgebouw. Oh, ja. Van uh, Merkel. Het, het vroegere Oost-Duitsland. Mm -hmm. En een dode bol, dat zijn die Totenhozen. Totenhozen? Is... Dooie broeken. Ja. Dus tote hozen, dat dus zijn dode broeken? Je, je gaat me toch niet vertellen dat je die band niet kent, hè? Nee, ik vertel even de naam. Oh, oh, ja, ja. ja, ja. Doe, dode boel is tote hozen. Oh, is dat niet uh, dode broeken? Nee, dat is een uitdrukking. Want uh, een hozen is toch ook een broek? Ja, als je het letterlijk vertaalt, maar het is een uitdrukking. Oh, oké. Okay. Ja. ja. ik ben niet zo goed in Duitse uitdrukkingen. Nee, ik merk het. Nee, ik ben niet zo erg uh, op Duits georiënteerd. Ja, er komt toch wel heel veel goede muziek uit Duitsland. Nou, dat, uh, dat ontken ik ook niet. Alleen, je kunt het niet verstaan, hè? <laughs> ik versta je die inhoud van he? Ja, Jawel, nou ja, ik versta wel wat, maar uh, mijn woordenschat in het Duits is niet zo groot. Zeker, zeker al die naamvallen vallen niet, daar word ik helemaal gek van. En die liedjes is moeilijk hoor, en dan ook meestal nog in een dialectisch. Ja, heb je ook nog, ja. Dit komt overigens uit Düsseldorf. Komt het uit Düsseldorf? Hè? Huh? Oh, Düsseldorf is niet zo gek verder uh, bij de Nederlandse grens vandaan. Dus dan hadden ze hadden ook wel Nederlands kunnen zingen. Ja, ze komen wel uit Düsseldorf. Nou, uh, je hebt het over de tooddozen. Ja. En uh, die uh, gaan een uh, plaatje uh, spelen. Uh, nee, jij gaat een plaatje spelen. Nou, nou, is ingewikkeld allemaal. Nee, <laughs> ik ga het opzetten, jij moet het aankondigen. Uh, dat, is, uh, dat is de werkverdeling meer vandaag. Goed zo. Nou, uh, ga je gang. Dan ga ik hem uh, nu uh, opzetten. Eind twee, drie, die hozen, dat is het moment van de LP Ballast de Republiek uit 2012. Oké, okay. spreek je volgende week weer. Is goed. De platenkeuze van Rubrik A. Morgens um sechs, hol den kurzen aus dem Bett. Sind zo so müde, doch die Conflex sind perfekt. Fahren zur Schule, parken hinten auf dem Hof. Gibst mir een kuss, rufst Papa, ich muss los. Winkt ihr hinterher, fahr rum um den Block. Radio an, wie immer nur Schrott. Dreh am kleinen Knopf. Voraus aus dem Beton Und sie spielen unseren Song Das ist unser Tag Das ist unsere Zeit Und ich fliegt nicht mehr An uns vorbei Denn das ist der Moment An dem du einmal hängst Wenn du irgendwann Zurückdenkst An so viel geschrieben So viel getankt an Köpfe zerbrochen Und Gitarren verbrannt Weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal schlief Immer auf der Jagd nach dem besten Lied. Stehen hinter der Bühne, bilden einen Kreis. Jetzt ist es soweit, auch wir sind bereit, sind hier hinterm Vorhang, hören wie ihr singt. Linken hinspielen im Park und wir am Ring. Denn das ist unser Tag, das ist unsere Zeit und sie fliegt nicht mehr. An uns some moments i didn't why my der Zeit kommt um sie legt sich schwer an uns vorbei das ist der moment aan nur einmal hängst wenn du irgendwann mal suche denkst das ist der moment das ist der moment das ist der moment das ist der moment das ist der moment Dat was uh, Robrik en nu weer Buddy Winton met Doctor Who and Friends. It's yeah. you. Yeah. We jullie samen met Dr. Woo en Friends. En het album dat heet Hanging Out with Dr. Woo. En het is Texas Blues Project Volume 4. En die is net op de markt en ik heb hem net binnengekregen. Buddy stuurde hem persoonlijk naam op. Nu gaan we weer even terug naar Chico Banks. In het eerste uur heb ik al iets van hem gedraaid. Dat heet Candy Licker En dit nummer heet van dezelfde cd trouwens. Dit nummer heet Down the Road I Go. You, and I brought you here to town Omeens. En dat allemaal in uh, donderslag op Radio 501, tijdens deze Radio 501, dames en donderdag. Uh, we zijn bijna aan het eind hoor, uh, we komen richting de agenda. We gaan nog één nummer doen en het nummer wat ik voor jullie heb is van de Wild Feathers en het heet I Can Have You. Daarna komt de rubriek, uh, de agenda, de muziekagenda en de laatste plaat. En dan gaan we afsluiten, maar eerst de whaalt verder. I call you on the telephone. Anywhere you go, honey, I know you're alone. I'll let you know when I've got time for you. In the middle of the night when no one else comes through. is het 31 oktober, de laatste dag van deze maand en het is natuurlijk weer tijd voor een nieuwe donderslagmuziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu aan de agenda beginnen. Op zaterdag 2 november spelen de Veldman Brothers op Blast Blues in Aston. En we blijven even op 2 november, want op deze datum speelt ook de New Cool Collective en dat optreden is in de vorstin in Hilversum. En dan heb ik nog een concert voor 2 november. En dat is een concert van de John F. Klaver Band. En die spelen in Lesprit in Rotterdam. Zaal open om half negen. Aanvang is tien uur. Op zondagavond 3 november speelt Billy Bragg in de Oude Zaal van de Melkweg Amsterdam. Aanvang zeven uur. Op 9 november kun je naar kopen en de Blue Crew in de Weienbelt in Zwolle. Aanvang negen uur. Op 17 november komt Nick Cave in de bed Seats naar de Heineken Music Hall. Op donderdag 31 oktober speelt Stefan Schill in de kleine zaal van Paradiso. Hij presenteert daar zijn nieuwe album. De zaal is open om half negen en de aanvang is negen uur. Op 19 november speelt Walter Trout in Tivoli, Utrecht. De zaal open om half acht en de aanvang is half negen. De IJslandse zangeres Emiliana Torini heeft een nieuw album uitgebracht met de titel Tuka. En hier hoort natuurlijk ook een tour bij. En op 2 november speelt Emiliana Torini in de Maas Silo in Rotterdam. En op woensdag 6 november in Paradiso in Amsterdam. In november speelt de Amerikaanse muzikant Chris Smither in Nederland. En dat doet hij op 19 november in de Schalm in Westwoud. Op 21 november in Societeit Engels in Den Haag... Op 22 november op muziekpodium Bakkenveen in Bakkenveen. Op 23 november in de woods in Lagevuurse. Op 24 november in Paradiso Amsterdam. En op 25 november in het muziekgebouw in Eindhoven. Op zaterdag 23 november treedt Groepo Sportivo op in Zoetermeer op het podium van de cultuurboerderij. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is The Hake Idiots. Op zondag 24 november heb ik drie concerten voor jullie. Als eerste komt op 24 november Status Quo naar de Brabant Halle in Den Bosch. De aanvang is kwart voor acht. Dan komt op 24 november Danny Bryant in Café Wilhelmina in Eindhoven. En dan de laatste van 24 november en dat is een concert van Beth Hart in de Oosterpoort in Groningen.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 De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. Op zaterdag 28 december kun je naar de laatste avond van de toeren van de groep Kajak. Zij spelen in de Jupilerzaal van de cultuurboerderij Zoetermeer en de aanvang is half negen. Mel wordt in december 80 jaar, maar zijn hoge leeftijd houdt hem niet tegen om weer een flinke toer te maken.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 Tot zover deze donderslag muziekagenda van 31 oktober. En als je agendetips hebt voor de periode na 7 november 2013. Stuur die informatie dan naar 5 Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaats van deze donderslag. En die is van de Hoax. En zij treden op 13 december op in Zoetermeer. En het laatste nummer heet Scaramouche. Dit... Is Radio 501. Op donderdag. Hey, hey de hemel. Donder yeah. hey. bedankt. Hey, Roger, bedankt. Echt! Hey. <laughs> ja. Hey. Het is weer gedaan, jawel. Ik zie dat het bijna bier is hier in Studio 11 op mijn studio klok. En we zijn bijna klaar en we gaan er zo mee stoppen. En dan is deze donderslag 185 ook weer rijp voor de eergalerij van de Oude Glorie. En dat gebeurt om 4 uur tijdens het overschakelen naar Studio de Bierkai. En daar vandaan hoor je de rest van de Radio 5 Daverende donderdag tot spookuur. Je kunt me weer e-mailen en stuur je voor een e-mail naar rogier.radio501.nl En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur. En alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio501.nl En natuurlijk op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. Ga erin en klik op like. En je bent ook op Facebook te vinden en ook op Twitter onder de naam rvd501. Je kunt deze uitzending en ook de alle andere uitzendingen van Radio 501 terugluisteren of downloaden via Uitzending Gemist. En dat vind je ook op www.radio501.nl Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 31 oktober 2013. En ook Rob Rigare en Theo Verriet bedankt. En Theo, maak je niet druk over je dvd's, want voor je het weet zit je uit een bakken rennies te eten. En natuurlijk ook de luisteraars op het werk en onderweg, rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. Naar de piepjes gaan we naar Gijs Hoogland en er zit weer veel uh, mooie muziek bij elkaar te houden. Dat heeft hij allemaal bij zich en hij zit nu klaar in studio De bierkai. Ik ben er aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met langstijd. En natuurlijk volgende week donderdag met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501.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 Bijzonder? Ik bied de helft. Ze biedt de helft. Ze biedt de helft. Ze biedt de helft. Ze de andere zijde! biedt de helft. de mensen wel denken!